De grootste vakcentrale, de FNV, houdt een referendum onder zijn leden. Vorige week vrijdag werden werkgevers, werknemers en het kabinet het eens over het pensioenakkoord.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 De Russische tennisse Dimitri Tsunov heeft het gasttoernooi van Rosmalen op zijn naam geschreven. Tsunov won in de finale in twee sets van de Krobaat Ivan Dodig. Bij de vrouwen werd het toernooi gewonnen door de Italiaanse Roberta Vinci. Zij versloeg in de finale de Australische Jelene Dokic in drie sets. Het weer. Vanavond en vannacht in het westen nog steeds buien. Morgen bij een graad of 17 opnieuw buien. Met ook dan weer kans op onweer en windstoten. Na het weekend minder regen, nog steeds weinig zon, maar wel iets warmer. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie. De A4 Amsterdam richting Delft is tussen Hoogmade en Zoeterwoude... Rijndijk dicht door een ongeluk. En de N272 Beek en Donk Boksmeer, is tussen Geemert en Elsendorp... in beide richtingen dicht. En dat komt door olie op de weg. De verwachting is dat de rijbaan om 9 uur weer vrij zal zijn. En dat was de verkeersinformatie.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl Met Ronald Boot. Nogmaals goedenavond. Dit is het tweede uur van langs de lijn van vanavond tot 11 uur zijn we het met in het volgende uur andere tijden sport over Anton Geesink. Uh, en een documentairemaker over een documentaire van Thomas Dekker. En dit uur praten we hier in de studio over Wimmelden, dat er nu begint maandag. met Best of My Love. Ja, u herkennen dan waarschijnlijk wel de tune die de BBC gebruikt als er wordt getennist op Wimbledon. En dit uur van Langs de Lijn gaan we het hebben over dat historische en belangrijkste slam toernooi van het jaar... Maandag begint het. Ik ben al tegensproken toen ik dat net zei... want uh, uh, Thierry Bostra zei, ja, er wordt al uh, kwalificatietoernooi gespeeld... al een paar dagen, dus iedereen is al lang bezig met dat toernooi. Uh, we praten met onder andere Thierry Bostra, dus oud-Davis-cup-captain. Michiel Schapels, internationaal toptrainer. Uh, John van Lottem, oudspeler speler en Marcella Mesker, commentator bij de NOS. En ik begin met Thierry. Um, wat heeft Wimbledon wat andere toernooien niet hebben? Andere Sims? Nou, ik denk sowieso iets magisch. Hè? Iets, uh, maar waar, echte... waardoor? Waarom? Nou, traditie. Absoluut traditie. Als je daar rondloopt, dan proef je qua sfeer alleen maar traditie. En uiteraard Richard Kreishek, de enige Nederlander die ooit in Grand slam gewonnen heeft. Dus dat, dat brengt natuurlijk ook al iets bijzonders met zo mee. Maar ik denk, Wimbledon uh, is gelijk aan traditie. Michiel Schapers, wat is jouw mooiste Wimbledon moment aller tijden? Um... Van mezelf, of wat ja. ik... Uh, nou ja, <laughs> dat zou best nou, zijn. Nou, Michiel. ik het niet te ja. mooi, hè? Nee. <laughs> Inderdaad. Uh, nou, als ik het op mezelf betrek heb ik een keer... een fantastische wedstrijd tegen Ivan Lendel mogen spelen. Uh, Vijf zetter die, uh, die hij won, uh, maar was een geweldige uh, ervaring. En als ik het uh, als ik naar het geheel kijk, dan uh, denk ik toch wel dat... Uh, het moment dat Richard uh, Wimmelden won in 1996 dat het natuurlijk uh, een uniek moment was voor de Nederlandse tennis. Waarom we en, elkaar uh, trouwens? Toen was ik bij John in ja. Oostende. Ja, Oost en uh, ik weet wel dat we wanhopige pogingen deden om die wedstrijd te volgen... omdat er allerlei uh, problemen waren met regen en... Uh, ja. Dat het moment dat hij won was toevallig op mijn hotelkamer... en dat was natuurlijk toch een, uh, ja, een, een, een zeer emotioneel moment... eigenlijk voor het hele Nederlandse tennis. Ja. Uh, John Verlotten, uh, je kwam er al tussen, je was erbij ja, toen. Ja. Wat, wat heb jij voor mooie momenten uh, meegemaakt op Wimbledon? Um, nou ja, om dan maar uh, Michiel te volgen. Uh, <laughs> wat ik bij mezelf het mooiste moment heb gehad... is dat ik eigenlijk vanuit het niets uh, uh, door ben gebroken... eigenlijk in mijn tenniscarrière op Wimbledon. Kwalificeerde mij en uh, haalde de derde ronde en, en het jaar daarna de vierde ronde. Dus mijn, mijn beste Grand Slam resultaat heb ik daar behaald. Um, uiteraard, ja, uh, natuurlijk Richard Kruijtschek. Alleen ja, het meest emotionele moment vond ik toch wel Goran Ivenicevic. Dat vond ik zo'n mooi moment, omdat ik in die tijd ook uh, speelde met hem. Ook vaak trainde met hem. En uh, ja, dat hij dat dan toch uiteindelijk die dat toernooi op zijn naam schreef, was, uh, was geweldig. Ja, Marcella Mesker, eh, net als John heb jij zelf ook... en Michiel trouwens zelf ook op Wimbledon gespeeld. Wat, wat was je laatste partij daar? Mijn laatste ja, Jullie waren net helemaal bezig als encyclopedieën allemaal. Ja, om te vertellen waar ja. ik knie. En nu stel ik plots een blijkbaar nou, moeilijke vraag. Jij, jij duwt waarschijnlijk op dat eigenlijk hele vervelende jaar ja. voor mij. In 1986 toen ik op baan 13 in de tweede ronde mijn voorste kruisband scheurde. Ja. Ja. Dat was in ieder geval mijn laatste singlepartij. Ik heb in 1988 en 1987 uh, nog, nog, nog wel gedubbeld. gedubbeld. Ja. Klopt. Ja. Maar dat was voor mij in, een, uh, in, een rot moment. ik in 1987 nog enkel staan trouwens. Oh, Althans, nou, dat als was ik dus al vergeten. Als ze het goed hebben uitgezonden, Joe Jury? Tegen Joe Jury, ja, de Britse. 2, 6, die, uh, gewonnen of verloren? Nee, nee. verloren, sorry. Oh, dat is jammer. <laughs> nou ja, meestal won ik van daar. <laughs> hey, pas op, luisteraarzaak <laughs> haken af nu. Dus... <laughs> Joe Jury. <laughs> nou ja, uh, hoezo? <laughs> nee, dat is wel heel ver terug, dit. Ja, dat was wel halve finalisten, was zij, op, op Wimbledon. We kunnen ook naar de tijd van Connors en Ashe en Macero Borg. Maar als we het ja. hebben over legendarische wedstrijden die zijn daar ook wel heel veel gespeeld. Ja, dat, dat maakt Wimbledon ook zo ook. bijzonder. Nadal, Federer, een aantal jaren geleden ja, natuurlijk. Er zijn, er zijn echt heel veel legendarische. Roland, Federer, doorbraak ja, het is ja. doorbraak op zijn zeventiende. Ja. En Meckers Borg. Ja, want te ben, denken van die tijd. Ik ben, ben ook wat ouder dan de meeste hier van jullie zeg maar allemaal. En <laughs> ik kan me nog wel herinneren dat, dat tennis op tv dat was Wimbledon. Want Wimbleden, ja. er ja. werd niks anders ja. uitgezonden. Duidelijk maar Wimbledon werd uitgezonden. Ja, maar om daarop in te haken is toch wel heel erg jammer dat er voor het eerst geen wimmelden op de Nederlandse televisie te zien is dit jaar. Althans, niet vanaf het begin zoals we dat gewend zijn. Het, het grootste tenniszernooi. En dan het, ja, uh, ik heb begrepen de halffinale en de finale alleen. En ja, dat is, dat is zonde natuurlijk voor, uh, voor, voor de tennissport. Ja. Um, laten we naar het Nederlandse tennis gaan. Uh, althans, de Nederlandse deelname aan uh, deze 125e editie. Uh, Robin Haase, Tjerk, blijft het daarbij? Nee, ik heb net begrepen dat Igor Seisling zich gekwalificeerd heeft. Ah, dat is Ja, dus dat, dat, het is, dat is nieuws, dat is ons net een kwartier onder... geleden ter oor ja, gekomen. Ja, dat is bij mij op papier neergelegd, ja. dat had ik nog niet gezien. Dus dat hij blijft heeft het het niet ook bij. gehaald, Ja, ja. ja dus heeft hij heeft zich net gekwalificeerd. Dus dat is wel heel erg mooi, vooral voor hem uiteraard. Maar ook wel heel erg goed voor de Nederlands tennis. Want één deelnemer is natuurlijk wel heel erg weinig. En dat past ook niet helemaal in het beeld op dit moment, denk ik. Dus wat dat betreft mogen we blij zijn dat Igor uh, zich gekwalificeerd heeft. Robin Hazen is de andere, Michiel. Wat, wat zijn zijn kansen? Hoe ver kan hij komen? Nou, hij heeft het uh, redelijk getroffen met de loting, denk ik. Um, het is niet zo dat er bij hem in de buurt iemand staat die uh, even heel makkelijk voor Robin Hazen wint. Uh, hij heeft vorig jaar laten zien dat hij uh, op Wimel nog goed uit de voeten kan in die fantastische wedstrijd tegen uh, Nadal. Dus ja, ik denk dat Robin wel voor een stunt kan zorgen. En mee eens, John? Mm, nou, niet helemaal. Um, dat dacht ik ook in Rosmalen. Ik, uh, als je kijkt naar, naar het schema van dit jaar in Rosmalen... Dan, dan zie je er ook geen echte grote toppers bij staan. had hij wel de pech dat hij tegen Bagdadi speelde in de tweede ronde. Maar ja, ik had het met Sjeng ook over in het begin van het toernooi... van hier moet hij eigenlijk opstaan. En um, dat is helaas niet gelukt. En als ik nu kijk naar de tweede ronde. Want ik denk inderdaad, de Riba is een, is een hele goede loting voor de eerste ronde. Maar de tweede ronde, Stepenek of Verdasco. Dat is echt een tandje hoger hoor. Ik ben ook benieuwd wie dat wint trouwens. Die Stepenek is ook een hele lastige klant. Hè? Hij heeft uh, ook weer goed gepresteerd ja. uh, nu. Wint van Tsonga. Half, volgens mij half finale in uh, Isborn. In, in dus hij heeft ook nodige potjes al uh, gespeeld ja. op gras. Ja. Um, Haas is niet de enige die daar gaat spelen. Uh, Igor Seisling, zoals je net uh, vertelde, uh, het staat hier op papier. Hij won van een Belg, uh, David Goffin. In 4 zet had hij nodig. Um, wat is hij voor een speler? Wat kan hij, het nou ja, goed, wat John net al zei... is de eerste keer dat hij zich kwalificeert voor een Grand Slam. Dus dat is voor hem natuurlijk al een uh, nou, emotioneel en bijzonder moment. Dus het is wel belangrijk dat hij dat zo snel mogelijk van zich afzet... en uh, zich echt bezighoudt met de wedstrijd. Ik weet niet tegen wie hij moet spelen, overigens. Nog, Volgens is mij nog niet, bekend, nog niet bekend. Ja, het is wel een jongen die, uh, die absoluut een hele goede service heeft. En, dat is, uh, en hij kan service volley spelen. Dus dat is op gras is dat wel, wel prettig. Dus wat dat betreft kan hij wel... Ja, er zijn genoeg spelers waar hij van kan winnen. Een beetje afhankelijk van de loting uiteraard, maar... Ja, ik ben wel benieuwd. Het is, uh, het, is wel een, het is een jongen, wat ik zeg, goede service. Hij, hij heeft wapens. Ja, en wimmelden, dus heb je nog, nog echt lotingen waarbij je tegen een, een Spanjaard kan loten... of iemand die zich echt niet comfortabel voelt op het gras. Dus daar, daar zijn nog wel wat verschillen in. En als je daar net eventjes goed zit, bijvoorbeeld een, een hazi tegen Riba speelt. Riba heeft gewoon een, een toernooi gespeeld dit, deze week. En, en is verplicht om wimmelden te spelen, maar... Dat is het hem ook eigenlijk. Dus, uh, dus dan daar liggen wel wat kansen. Daar maar, zijn wel kansen. Ja. Marcella, uh, twee Nederlandse mannen en daar blijft het bij. Dat is wel erg weinig. Ja, Rus en uh, Michaela Krijcek hebben verloren in de kwalificaties. Ja, dat valt niet mee. Laat ik het zo uh, gematigd uitdrukken. Uh, dat is een nou, positief gegeven. Positie, <laughs> uh, Michaela Krijtjeck, 2007, nog kwart finaliste. Nou, we weten dat zij een hele moeilijke jaren heeft gehad... en daar maar nog steeds niet bovenop lijkt te komen. Maar in principe ligt gras haar wel. Uh, Aranska Rus, nou, die heeft in ieder geval goed geoefend in Rosmalen... een paar wedstrijdjes daar gewonnen. Um, was ook geplaatst als derde in de kwalificaties. Dus volgens het rankingsysteem had ze door moeten komen. Maar ja, verliest ze dan van die Lindsay Lee Waters, hè, Amerikaanse... 6-4 derde set, beetje pech misschien... Um, dus ja, dat valt niet mee. En dat uh, is jammer. Geen Nederlandse vrouwen dus. Nee, geen Nederlandse vrouwen en maar erg weinig Nederlandse mannen, John. Uh, uh, Zit er bij de mannen ook niet meer wat, wat, wat, wat het nog wel had kunnen halen? Nou ja, je hebt Thomas Chorel. Uh, die uh, natuurlijk uh, is doorgebroken tijdens uh, Parijs. Uh, staat in de top 100 van de wereld. Uh, maar uh, het is zes weken van tevoren dat je... dat uh, Ja, dat is... Uh, dat het sluit eigenlijk, dat je... Inschrijving. inschrijving. dus dat heeft hij niet gehaald. Ze had ervoor gekozen, bewust voor gekozen... om Wimonen te spelen en Rosmalen juist niet. Um, verloren in de tweede ronde. En ja, van Chris Guccione... dat was echt een zware grasloting. Dus dat is gewoon pech. En, maar toch, het is jammer. Ja. Is dit het ook wat we hebben op het Nederlandse tennis... Uh, op het ogenblik, Michiel? Ja, ik denk dat het uh, Davis Cup team, uh, dat zijn echt de spelers uh, waarvan we het moeten hebben. Die vijf spelers. En achteraan komt bijna niks op dit moment. Hoe komt dat? Ja, heb je een paar uur voor me? <lacht> nee, maar je kan het ook in drie zinnen vertellen, denk ik. Nee, dat, nee, dat is goed. in drie zinnen niet te vertellen. Er zijn een enorme hoeveelheid factoren die daar uh, op dit moment uh, van invloed op, op zijn. En... Um, ja, dan, dan kan, moet je inderdaad de tijd voor nemen En ik denk dat de hoogste tijd is dat, uh, dat we eens een keertje met z'n allen ook die tijd nemen. En uh, eens kijken wat we in de opleiding uh, goed doen. En er zijn een heleboel dingen die wel goed gaan. Maar uiteindelijk moet je afgerekend worden op de resultaten. En als je kijkt naar de resultaten, met name van uh, wat er achter het debescu-team zit... dan valt dat uh, helemaal niet mee en moeten we ons achter de oren krabben wat daarvan de oorzaken zijn en met z'n allen wat aan doen. Want ik denk dat uh, dat hoog, no hoog nodig is. Ja, is dat ook mentaliteit? Uh, we hebben het over tijd. Maar is dat ook mentaliteit? Nou ja, Michiel zegt al, heb je een paar uurtjes. Maar je, dat is, heeft er ongetwijfeld mee te maken. Maar je moet het ook weer per individu bekijken. Dus het heeft niet al, je hoeft niet alleen maar te kijken naar de opleiding. Je moet ook kijken naar de personen die in die opleiding zitten. Nee, want, dus Het heeft altijd weer te maken per persoon van waar ligt het bij die persoon aan dat die net niet doorkomt. Dat kunnen uh, tennis, uh, technische aspecten zijn, maar dat kunnen ook fysieke aspecten zijn, maar zeker ook mentale aspecten. En be misschien begeleidingsaspecten. Zijn er op dat moment niet de juiste mensen om uh, spelers te begeleiden? Of, uh, of zijn er geen groepjes genoeg die met elkaar kunnen werken? Of is het te versnipperd? Je kan allerlei redenen uh, uh, aanbrengen. Uh, maar ja, weet je, het is wel zaak dat er, dat er een opleiding eigenlijk is... dat er structureel spelers doorkomen. En dat, dat is voor het tennis gewoon heel erg belangrijk. Want nu hebben we wel weer een aantal, drie, vier spelers... die het behoorlijk goed doen. Maar als daarna weer een gat komt van, uh, van vier, vijf jaar... Ja, weet je, dan is het eigenlijk een soort van toevalstreffer geweest. Van, die, die die zitten dus. Er zit een, een, een gat van vier, vijf jaar tussen. Ja. Nou ja, ja weet wat je wat Michiel zei? Ja, er, er zit gewoon echt niks achter. Klopt. Nou ja, Schorel is wel een jongen waar we denk ik wel heel veel jaren nog van uh, plezier van kunnen hebben. Er zit wel en... niet dezelfde leed als kategorie. Ja, nou, Het interessante. Interessant aan Schorel is dat hij toen hij jaar of 15, 16 was, toen uh, kwam hij wel eens uh, oefenwedstrijdjes spelen bij mij het Frans Hotters En toen was het uh, helemaal niet zo duidelijk dat deze jongen de top 100 zou halen. Hij was toen vrij wisselvallig, maar ja, hij was ook heel erg in de groei. En uh, wat wel opviel, is dat hij van het spelletje hield. En uh, nou, je ziet uiteindelijk dat hij nu uh, op zijn uh, 1, 22, uh, top 100 binnenkomt. En dat is ook belangrijk, hè? dat is wat Sherk zegt, het, het gaat per individu. En wat je bij de jongens vaak ziet, in die periode tussen 12 en 16, nou, komt er een enorme groei... Gaan ze misschien nog helemaal van speltype veranderen. Maar een van de belangrijkste factoren, denk ik, waar we met z'n allen naar moeten kijken, is de manier waarop we in Nederland trainen. En dan noem ik als voorbeeld, hè, want de tijd is beperkt, hoe we met fysieke training opgaan. Het is gewoon gebruikelijk in bijna elke tennisschool, in beide KLTB, overal, dat we een aantal keren tennistraining op een dag doen en dan nog conditietraining erachteraan. Ik denk dat we daar eens even achter de oren moeten krabben. Doen we dat met z'n allen goed? Hoe, hoe belastbaar zijn de spelers? Wordt daar dan niet over gepraat? Nou, is er eh, sturing van boven om, om zoiets te begeleiden? Nee, maar ik denk, dat je daar, ik denk dat je daar eens een keer... gewoon een hele grote groep trainers en spelers... En, en, en specialisten in Nederland met elkaar om de tafel... dat je eens gaat kijken naar je automatisme... binnen je manier van opleiden. Want ik valt mij op dat er vrij veel blessures zijn... Hè, bij, bij jonge spelers en ook langdurige blessures... dat mensen ineens een half jaar eruit zijn... Ik denk van hoe kan dat nou? He, is dat, heeft dat te maken met de manier waarop we trainen, de manier Belasting. waarop we fysieke training. Want als je twee uur een, een tennistraining doet, uh, die, ja, dat, dat is al zwaar genoeg. Als je daarna ook nog, terwijl je moe bent, een zware conditietraining gaat doen, dan kan ik me voorstellen dat je heel snel een overbelasting komt. En ik mis in, in, in die opleiding en in die trainingen, mis ik vaak dat we daar met z'n allen goed naar kijken. En uh, uh, ja, het zou bijvoorbeeld zou kunnen zijn, het veel belangrijker is... dat je wat ontspanningsoefeningen gaat doen. Of wat yoga, of wat ademhalingsoefeningen. He, want ik heb nog niet één jeugdspeler uh, gezien die bij mij kwam trainen... die op een normale manier kon ademhalen... en die met een zachte hand speelde. Dus hoe kan dat nou? Dit zijn al meer dan drie zinnen, maar het is wel <lacht> iets meer duidelijk geworden. Mee eens, Tjerk? Nou, er zit heel veel waarheid in. Uh, er zijn een aantal dingen die Michiel zegt, die, die, daar weet ik eigenlijk het antwoord ook niet op. Uh, over de belastbaarheid. Maar ook dat is per speler ook weer verschillend. Weet je, dus ook, het is een individuele sport, dus je moet ook weer kijken... hoe ver is iemand in zijn hele proces, wat kan iemand aan. Dus je moet eigenlijk voor ieder uh, persoon moet je weer een apart programma maken. He, dus het is niet zo van, nou weet je, jij bent 12 jaar... en jij kan ook mee in die groep van 12 jaar uh, met z'n achter allemaal hetzelfde programma. Nee, kijken hoe ver is een kind, hoe ver is een speler... Wat heeft hij of zij nodig? En precies, die mentale zaken die Michiel noemt, noemt zijn ook ongelooflijk belangrijk. Een goed voorbeeld is natuurlijk uh, Thomas Gerel, wat jij net zelf uh, zei. Is, uh, ja, hij is gewoon meegegaan in een groepsproces tot aan uh, nou, wat zeg ik, anderhalf jaar geleden. En toen heeft hij eigenlijk voor zichzelf een, een, een, een knop omgezet. Van, ja, als ik zo blijf trainen op deze manier, ja, dan word ik een modale, leuke tennisser die een ATP-ranking heeft gehad. Maar die is uit dat systeem gestapt en heeft gekozen voor iets anders. En uh, echt voor zichzelf gezegd van oké, okay, ik wil het halen, dus ga ik het nu ook echt doen. En dan zie je in één keer dat de resultaten komen. Ja, en... Dan praat je over de speler zelf, dat klopt. Maar ik denk ook in de opleiding dat we goed moeten kijken van wat heeft een speler nodig. En niet iedereen maar mee laten lopen in hetzelfde systeem. Ja. Uh, we hebben het nog helemaal niet over gehad, die naam is nog helemaal niet genoemd Timo de Bakker. Uh... Doet niet, is, nee, het doet niet mee. Nee, het doet maar, niet mee. We hadden het net over mentaliteit, uh, Marcella. Heeft dat ermee te maken? Ja, absoluut. Want dat wou ik eigenlijk nog aanvullen op wat de jongens zeggen. Natuurlijk, dat hele opleidingssysteem, dat is, dat, dat is belangrijk dat dat onder de loep wordt genomen, hoe we dat doen in Nederland. Maar één ding, wij leven hier in Nederland in een welvaartscultuur, welvaartsstatus. Als we nu kijken naar de trends van de laatste jaren, kijk bij de vrouwen, nou ja, het Oostblok, de Russinnen. Maar ook bij de mannen zien we toch de laatste jaren de Serviërs, de Kroaten. Uh, enorm grote, sterke tennislanden. Helemaal mee eens. En, Ik en denk dat ook een waar groot komen zij is. vandaan? Ja. Anna Ivanovic heeft ooit in een zwembad moeten trainen als indoorbaan. Uh, ja. Novak Djokovic is verhuisd naar München op zijn dertiende. Alles opgegeven omdat hij met Niki Pilic in München wou trainen. Um, nou ja, Jelena Jankovic ging naar Amerika. Uh, de Kroaten, Ivan Ljubicic, is een oorlogskind. Die is naar Italië gegaan. Die zijn allemaal met heel veel tegenslagen opgegroeid. Daar zijn ze mentaal ijzersterk door geworden. En ze hebben ook een keuze gemaakt in het leven. Ze weten wat ze willen. En daar hebben ze alles voor over. Wij leven in een welvaartsstatus. En uh, ik denk dat dat absoluut een belangrijk onderdeel is van succes in zeker topsport. Ja. En zeker in tennis, want een individuele sport is. Werk je in een team... Dan kan je nog wel eens verschuilen achter een ander. Je hebt de hulp van je medespelers, de hulp van een coach. In tennis niet, dat is gewoon een hartstikke moeilijke sport. Jij vertelde dit toen ik de naam Timo de Bakker noemde. Betekent dat, dat dit allemaal voor hem geldt? Dat nou, hij dat mist? Nou, het verschuilen achter, inderdaad. Uh, uiteindelijk, je moet het zelf doen. Je kan, je kan nog echt de twintig beste coaches van de wereld om je heen creëren... Maar als jij het zelf niet wil en zelf tot het gaatje wil gaan, dan, dan, dan gaan ook die beste coaches jou niet daar brengen. En, en het, het is. Een, ja, Tjerk en Michiel uh, die zullen dat ook ervaren. Als je een, een, een kind te hard aanpakt, dan. Dan gaat de ouder weer. Nou, dan gaan ze weer door naar de volgende tennisschool. Dat is wel iets wat. Uh, ja, je mag ze best even wat meer, wat meer aanpakken. In, in Rusland is het zo dat de ouders. Ik wil niet zeggen dat het uh, goed is, want daar zijn ook hele extreme nee, enge anders, voorbeelden. Ja, ja. Maar de ouders die hebben daar geen geld. Ze eten een boterham minder. Ze eten koud in plaats van warm. Omdat ze voor hun kind het beste in de sport willen... en dat ze die naar Spanje sturen, naar Amerika, naar Europa. Omdat ze in Moskou geen 100 dollar meer voor een tennisbaan kunnen betalen. Maar ze hebben alles ervoor over tot de laatste snik. Financieel, eten, kleding. Ze wonen in een kleinere flat, ze hebben het ervoor over. En in Nederland ja, zeggen de ouders ook tegen de kinderen... ja, gekke Henkie, ik ga daar uh, 1000 euro extra betalen. Of uh, je gaat uh, je school niet afmaken. Of uh, nou vijf uur trainen, dat is wel een beetje erg veel. Dus... Het heeft absoluut met die cultuur te maken waarin wij leven. En, ja, en ja, daar goed, de vecht je tegenaan. In die tegenaan. cultuur leven we wel. Hè? Dus we, kunnen ja. daar, we hebben het daar wel heel vaak over. Eigenlijk ja, komt dit de hele keer weer te sprake. We dit verander je niet nee, je? We leven wel in die cultuur. Dus, maar ik mm -hmm. ben nog steeds afhankelijk van de spelers zelf. als Jon ook zegt. Die moet echt uit jezelf komen. En ook, heeft, uh, ook niet uh, uit je ouders. moet uit jezelf komen. Ik moet daar plotseling aan denken. Wie van jullie heeft afgelopen zondag de documentaire over Bettine Vriesekop uh, gezien? Ik. Ja, ja, wij, en, wij, en, wij, en wij hebben we het net voor Bedoel je dat ermee? Nou, dat is de hele wat, uh, onder wat, wat Marcelle zegt, bedoel, dat, dat zijn natuurlijk heel En uiteindelijk ook niet goed geweest is voor haar carrière, blijkt. Haar, vooral voor haar als mens niet, denk nee. ik. Maar ja. wat wel mooi is, om dat, wat je daaraan ziet, ik heb ook haar boek uh, gelezen, is dat het wel een meisje is die wel een ongelooflijke intrinsieke motivatie ook had. Een doel. doel had? Nou, zij zelf had echt een doel en motivatie ja. om ja. echt goed te worden. Hè? En, en dat, dus dat toen er een uh, die, die, uh, Gerard Bakker om de hoek kwam kijken, is zij daar die hele carrière mee doorgegaan. En dat is natuurlijk. Uh, daar kan je over discussiëren, dat doen we niet. Maar uh, wat wel duidelijk is, is dat het ook uit het meisje zelf kwam. Zij wilde zelf heel erg graag. Nou, en dat is iets wat je als sporter, maar zeker als tennis... Want tennis is namelijk, Marcelle zegt al, een ongelooflijk moeilijke sport. Ik durf te zeggen, de moeilijkste mondiale sport. Inverweel grootste sport ter wereld. Ja, dus ook gewoon heel simpelweg de moeilijkste sport om de top te halen. Nou, als je het niet volledig uit jezelf kan halen, forget it. Ja. Uh, we hebben het nog helemaal niet over Miguel Krijtje gehad. De, de naam is één keer genoemd. Ze heeft ooit de kwartfinale gehaald. Moeten we daar nog over praten op het ogenblik? Of moeten we gewoon wachten tot, tot het weer iets wordt? Ja, er wordt, er ja. wordt zoveel over ge ja. gepraat, geschreven, gedaan. En, en, en, en ja, ik denk juist niet praten, niet schrijven en tennissen. En, en wachten we eerst weer op een paar re resultaten? Ja. Ja, we kunnen er inderdaad uh, iedere keer over praten. Maar wat je zegt, het belangrijkste, tennissen... Doen. Winnen, ze is nog de... jong, dat is altijd het enige wat ik ja. altijd zeg. Ze is, jong, ze is nog maar jong, maar wel met een, al, een, al een verleden natuurlijk. Ja. Maar ze is wel jong, zeker. Ze heeft nog tijd om het ze nog heeft steeds nog goed te tijd. doen. Ze is geen 29. Dat was juist het meisje bij wie je ook zag toen ze jong was. Van, ze wil zo graag, ze straalt zo uit dat zij het echt, echt wil. En die uitstraling, die, die zie ik niet meer bij haar. Dus dat, dat is wel iets waar ze zelf nou op, op zoek moet gaan... En, en, en kijken of dat er nog is, ja of nee. Als dat er niet is... Dan, Dan is Tennis te moeilijk. Dan is Tennis gewoon te moeilijk, ja. ja. Uh, Michel Schabers, uh, Timo de Bakker uh, viel daar straks even, uh, gingen we niet heel diep op door. Kan dat nog wat worden? Nou ja, goed, dat is niet aan mij, dat is aan Timo de Bakker. He, het gaat er uiteindelijk om, ja nee, het gaat er uiteindelijk om dat uh, de twee belangrijkste dingen, en uh, mijn collega's hier hebben het al mooi onder woorden gebracht, het gaat om bewustzijn en eigen identiteit. Ja, en als je dus niet bewust bent van de dingen die je fout doet wat in, volgens mij in het geval van uh, Timo misschien zo is... en je ook niet achter je eigen identiteit bent gekomen... dan is het ontzettend moeilijk om te slagen. En dan zeker in zo'n moeilijke sport als tennis. En bij Michaela Krijsik geldt eigenlijk hetzelfde. Uh, ik heb haar gezien toen ze jaar of 14, 15 was. Ben ik ook betrokken geweest zijdelings bij, uh, bij de, de begeleiding. En um, dan kan je, kon je heel duidelijk zien dat er enorme potentie was. En een van de belangrijkste dingen die zij had was dat zij dus bijna nooit twee keer dezelfde fout achter elkaar maakte. Dat betekent dat ze op jonge leeftijd in staat was... om zichzelf de goede feedback te geven en goed te coachen. Nou, Dat is ook een kenmerk van een goede speler. Dat hij in een wedstrijd, binnen de trainingen... voortdurend bezig is met signaleren van wat er gebeurt... en zichzelf kan coachen. En um, op de een of andere manier is er een kink in de kabel gekomen. En de laatste keren dat ik haar heb zien spelen is dat eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen verdwenen... maar in ieder geval een stuk minder geworden. En ik zie ontzettend veel spanning op het moment er, dat er dus wedstrijden gespeeld worden. Ja, dat als je daar niet van bewust bent, dan kan je er ook niks aan doen. He, dus uh, dat, zijn, dat zijn zaken die, uh, die in topsport uh, de doorslag geven. Ja, uh, jullie ja. hebben het uh, alle drie, uh, tjernlijk niet, maar de anderen meegemaakt. Hoe, hoe moeilijk is het om op die leeftijd... Uh, ja, weg te gaan van je familie, te gaan reizen uh, de hele wereld over. Uh, uh, is dat te doen voor iemand van die leeftijd? Of moet je dan heel sterk in je schoenen staan? Ja, nou, als je 18 bent, is dat hartstikke leuk. Je hebt er ook wel is, is, Die is de, de eerste beste pizzeria die je instapt in het buitenland. Het is. Het is te, ja, je ervaart alles zo mooi, het is schitterend. Elk toernooi ja. weer opnieuw waar je van hebt horen zeggen: een Wimmenen. Ik weet nog dat ik eerst keer me had gekwalificeerd op Wimmenen. Dat ik, ik, ik had een, een, een poster boven mijn bed hangen als kleine jongen van de plattegrond van Wimmenen. Dat ik eerst mee gaan kijken of alles daar wel stond, zoals die, zoals die poster. <lacht> en, en zo ervaar je dus elk toernooi en, en dat je dan ook nog wedstrijden gaat winnen op die banen. Ja, dat is Nee. Nee, als dat, als dat moeilijk is, dan kan je beter... Ja, maar dat is dan, wat ik eigenlijk net je ook de, zei. Weet je, als, je je niet, als je dat niet als je zelf dat niet hebt, hebt nee, ja. ik bedoel, dan ben je al aan de verkeerde weg ingeslagen. Dan moet je heel snel ja. conclusies trekken. Maar als je dat niet echt zelf wil... Weet je, als je het gaat doen voor je ouders of voor je trainer, dan hou maar op. Al, al wil ik nog wel iets zeggen over, over Timo de Bakker. Ja. Hij heeft wel enorme tenniskwaliteiten. Uh, uh, mocht hij in, in staat zijn om, om zich te vinden zichzelf een plek te geven... is hij wel nog steeds in staat om, om echt een hele grote speler te worden. En uh, men vergelijkt hem vaak met uh, van, nou, de, Die zou dezelfde resultaten kunnen behalen. Um, je moet ook weten dat de gemiddelde leeftijd in de top 100 bij de mannen... Uh, wordt steeds ouder. En ja, ik denk dat dat ja dat hij ook weer in staat is, hoe ver hij nu is afgezakt... ook weer in staat is om heel snel weer terug te komen... en, en dan ook echt aan de top te blijven. Siemenink heeft hem wel opgenomen in de selectie voor Zuid-Afrika in juli. Ja, dat is denk ik een van zijn moeilijkste beslissingen geweest. Neem ik aan. Want als je zelf ervoor kiest om een aantal weken niet te spelen... geen Wimbledon, en dat is toch wel een hele grote beslissing, vind ik. Geen Rosmarie, in eigen land... Om, omdat je uh, uh, nog zoekender bent naar jezelf, maar ook naar vorm, motivatie... alles wat erbij hoort, dan is dat, uh, dan is dat een, uh, ja, een, een afweging. En, en dat is geen makkelijke. We gaan het zo uh, hebben over uh, Wimmelden, dat uh, maandag begint, Jelke. Heel ja, goed. La pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo, llamado así. Busco la mosca en el ¡Ya, ya, ya, ya. Hola, supermercado. Te la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish Hola, supermercado. Te la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Preng, preng, ¿el o no? Ik hola een di di idiye, het is ja wij. Ik bestang, maar het is geen pinko. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nekker, yo no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, nem een Spaanse troep, don't des da mi dinero. Binnen als notjes en tot ziens. Vet veel nunca nooit vriend. Los gezelligitos, don't des da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 Los jóvenes, maar del pueblo. Spanso vos so. For the house chorizo. Bocadillo con manchejo. Dat is fabagjejo. El anus del diablo. Dat is de costa de zo. El anus del diablo. Dat is the costa that de, is the costa, de diablo, that is the costa de eso. Yo quiero esnifar. Yo quiero vomitar. Yo quiero comer hook. This been your cojonio, been your co Los Geselejitos, ¿dónde está Genitos? Oh, Costa del de Sos. Los Geselejitos, ¿dónde está Genitos? Oh, Costa del de Sos. Hola, supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish Get Spanish, get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Oh. La supermercado de la bancos por aquí. let's get Spanish. Get Spanish gets Spanish. Get Spanish Hola, supermercado de la bancos por aquí. let's get Spanish. Get Spanish gets Spanish. Get Spanish Hola, supermercado de la bancos por aquí. let's get Spanish. Get Spanish gets Spanish. Get Spanish yes, this is Harold his bench on his bench on his bench on around town, on his the... Van de jeugd van tegenwoordig hier in de studio praten we met uh, Jerk Bochstra... met uh, John van Lotte, met Nigel Schapers en Marcella Mesker over Wimbledon. Uh, de discussie over Timo de Bakker ging nog een hele tijd door tijdens de plaat. Uh, Jarek vat hem even samen, want die zegt... fysiek uh, nou, en nee, ja, uh, ik... mentaal uh, is hij niet fit. Mijn, dan... mijn vraag was net aan, aan de heren hier... Van, heeft Timo zich ter beschikking gesteld om te spelen... of heeft hij dat pas gedaan nadat Siemerink hem heeft gevraagd, dat, dat was een beetje mijn vraag. Michiel zei, nou hij had zich al van tevoren uh, beschikbaar gesteld. Maar de grote maar goed, vraag, tegelijkertijd was heeft hij ook je... naar buiten gebracht. Ik speel nu een periode niet, omdat ik uh, fysiek en mentaal, dus wat, wat ik gelezen heb, ja. hè, ik heb niet gesproken, dat klopt. Ja, dat, dat zo. Uh, dat hij fysiek, ja. fysiek en mentaal niet in orde nu is om uh, toptennis te spelen. Ja. Neem je dan iemand mee voor teambeelden nou ja. bijvoorbeeld? Nee. Nee. Ik denk nee. dat Jan Siemering het ook vooral nee, ja, niet alleen voor het team doet, maar voesten. voor hemzelf. Ja, nee, nee, nee. Maar het kan maar, zo zijn wat, wat Marcella zegt inderdaad, dat hij, dat hij het voor Timo doet. Voor om, Timo om doet. in een groepsproces ja. te komen, een positieve uh, uh, sfeer. Goede trainingsweek, met elkaar, positief. Ik bedoel, het draait ook om het Nederlands tennis. Jawel, natuurlijk allemaal waar. Maar je wil ook uh, mensen mee hebben die je fit je weet, zijn, he? die mentaal fit zijn, die fysiek fit zijn. Ja, Maar er is geen alternatief, behalve deze vijf ja, jongens. Daar kan je over discussiëren. Nou, wie, is dan, wie zou dan in plaats nou, van Timo mee kunnen? Als je zegt de standaard moet zijn iemand fysiek en mentaal fit is... Ja. dan is uh, een volgende speler op de ranglijst... Ja, maar die is er niet. Die is er echt nou, niet. Ja, ik, ik kan wel een naam noemen en dan gaan we gelijk daarover discussiëren. En dat heb ik zelf ook verschillende keren niet meegenomen om dezelfde discussie. Maar als het puur gaat om een vijfde man en eventueel een dubbelaar... dan zou je kunnen zeggen wassen. Ja. Ik bedoel, jij jij ja. Je zegt, ja. al die okay. is er niet. Nou, die is er dus wel. Nee, ja, dat ja, klopt. Nou, geen singelaar. Ja, nee, nee, nee geen singelaar. Ja, ja. Maar je hebt nog steeds vier singelaars, toch? Ja. Ja, oh, maar man. goed, Timo de Bakker, die gaat dan mee. Michiel, die zwijgt die is met mij eens. <laughs> die zwijgt sterk toe, hè? <laughs> ja. ja? Nee, nou, ja, weet goed, je, het, is het, het, is, het is, is... het is lastig, het is... Uh, een, een, een, maar ik denk dat het inderdaad zo is dat hij meegaat om... Uh, omdat hij natuurlijk onder Jan een aantal keren heel goed gespeeld heeft. Dus ik denk dat. Uh, onder Jan Siemering. Ja. Onder Jan Siemering. Ik denk dat Jan uh, heeft laten zien dat hij in staat is om tijdens wedstrijden. om hem te, goed te bereiken. Ja. Nou, dat is belangrijk. En uh, uiteindelijk zal, zal dat wellicht ook een bepaalde winst zijn. Dat hij, dat hij weer een week met dat team op pad is. Want ik denk dat dat op zich een, een hele positieve invloed op hem heeft. Ik zei dat we het na de plaat over Wimbledon echt zouden gaan hebben. Dus niet meer over de Nederlanders, die uh, waarschijnlijk niet zo heel ver komen. Uh, laten we beginnen met Nadal. Titelverdediger, eerste geplaatst. Uh, winnaar van Roland Garros. Uh, winnaar van de laatste twee Wimbledons waar hij aan meedeed: 2008 en vorig jaar. Uh, na de Roland Garros ging hij meteen door naar Queens. Haalde daar de kwartfinale. Verloor in drie sets van Tsonga. En klaagde over vermoeidheid. Do you feel a little bit tired perhaps? A little bit, yeah. A little bit more than usual. Seriously, I... Ik had een tough Roland Garros, tough Claycross-season, en ik heb niet gestopt voor de laatste 5 maanden. Dus so, ik ben waarschijnlijk een beetje tired, but maar ik ben hier om mijn best te doen, zoals altijd. Nadal, Sean, uh, hij is daarna naar Mallorca geweest en daar heeft hij op Kreffel getraind okay. met zijn oom. Is dat zinvol? Um, ja, dat. Ik denk gewoon meer om uh, ritme te krijgen en uh, zijn vertrouwen aan zijn vertrouwen te werken. Want hij heeft, zijn vertrouwen heeft, ondanks dat hij Roland Ross gewonnen heeft... toch een, een deukje opgelopen met die uh, nederlagen uh, tegen Djokovic. Um, ja, ik heb die wedstrijd gezien tegen Tsonga op Queens. Hij, was, hij oogde ook echt vermoeid. Die laatste set heeft hij nou, heel professioneel laten lopen. Um, en hij was, had er ook echt vrede mee. En hij dacht ook echt van... Nou, Vanavond zit ik op het vliegtuig uh, terug naar de Spaanse zon. En het um, is dus wat hij aangeeft dat hij dit gevelseizoen hem heel veel moeite heeft gekost en energie. Dat zie je. En ik denk dat dat wellicht ook wel, dan voorspelling misschien, uh, is dat dat zijn tol gaat eisen tijdens dit seizoen. Of in ieder geval, dit uh, Wimbledon. Je zit te knikken, Michiel. Ja, ik denk dat John het helemaal goed gezien heeft. En het had allemaal nog veel erger voor hem kunnen zijn als hij in de eerste ronde van Roland de Ros. Uh, als het net even anders loopt tegen Isner. Ja. En die partij vond ik bijzonder interessant... omdat uh, Isner een spelletje speelde waar Nadal absoluut uh, niet van houdt. En ja, ik zou het prachtig vinden in tennis als dat wat meer zou gebeuren. Als er meer spelers zouden zijn... Die de zwakke punten van je tegenstander op Nou ja, ja, gewoon ook met, met sterk, je eigen sterke punten hè, die Isner dan heeft... om een manier te vinden om hem, van hem te winnen. Want ik vind dat er zoveel spelers zijn... die zich door Nadal naar de slagbank laten leiden op Greffel... Ja, maar dat je moet daar wel fysiek voor in staat zijn. Ja. Hij, is, uh, ja. hij is boven de twee meter. Hij ja. serveert als een, als een, als een gek. Er zijn, ja. er zijn eigenlijk maar twee spelers die een beetje dat manier, op die manier spelen. is zijn Söderling ja. en, en, en John Isner. Voor de rest heb je weinig van dat soort grote, fysieke uh, ja. spelers. Nou, ik zou het prachtig vinden als er in de toekomst weer een aantal bij uh, komen. Wat dat betreft uh, hebben wij misschien in potentie met Thomas Chorel ook iemand... Hoe ja. is die Canadese, die jonge jongen? Ja, die ruimt ja. iets. Ja, die is, die, is, dat is ook zo'n als, als een wervelwind is die de ja. ATP-tour uh, opgekomen. Dat is ook geen en, jongen. En die Karlovic, natuurlijk toch een paar van die figuren. Uh, ja, en in en Raunic Raunic die staat wel in, uh, in, in het gedeelte, gedeelte van Nadal. Van Nadal. Ja, ja. Ja. Dat ja. is toch interessant. Dat vond ik dan wel een ja. mooi, uh, ja. mooi affiche wellicht. En ja en Dat ja. zijn die mannen die zo groot zijn, die kunnen die, die hoge opspringen naar van boven naar beneden gewoon uh, wegslaan. Hè? De Seuderlings, de Raunic. Ook. Maar je kunt een en een heel snel stilvergale... stilvergale... uh, punten krijgen op een Seuder. Precies, ze dus spelen korte ja. momenten. en ja. Dat ja. vinden jongens als uh, Nadal gewoon heel vervelend. Als je 0 tot 4 ballen speelt, dat zag je ook bij de finale nog steeds. Dat Federer, als het van 0 tot als vier was, dan, dan stond hij voor. Ja. Maar ja, dan, dan speelt hij één fantastisch punt met 25 ballen en dat wint hij. En dan zie je verder en ja dus denk: ja, ik kan toch van de baseline winnen. Ja, maar het is een beetje, ik vergelijk me altijd een beetje inderdaad met Peter Wessels, de Nederlandse tennisser, die, die, die kon geweldig Sears volley spelen. Maar die had toch altijd het gevoel: van, ja, dus ik ga gewoon vanaf de baseline dus. spelen, want ik, kan, ik ga hem proberen vanaf de baseline te verslaan. En dan, dan ben je eigenlijk een ja. Niet te spelen die juist die extra kwaliteit en heeft. En dat was ook eigenlijk de reden waarom Sempers nooit goed deed hè, op Roland Gros. Die, die speelde nooit zijn favoriete spel. Waar was hij goed in? Korte momenten. En dan ging ze altijd aanpassen op, op Greffel. Nou, ja. dan, dan, dan was je niet bij de beste twintig tennissers van de wereld. Maar Federer was natuurlijk ook toen hij jong was. Toen hij op dat opleidingsinstituut in Zwitserland zat. En nog met Peter Lundgren daar ook werkte. Hij wilde gewoon het liefst alleen maar op de baseline spelen. Hij is van huis uit, in hart en nieren, is hij niet eens een servicevollier. Hij kan dat ontzettend goed. En ja. iedereen zegt, dat moet je meer doen. Maar in zijn hart staat hij ook het liefst lekker op de baseline. Eerst opbouwen, opbouwen, opbouwen. En dan wil hij naar het net. Terwijl iedereen zegt, nee, je moet eerder naar het net. Maar ja, van maar huis goed, uit tegen, vindt hij het lekker de om dan 8 op te zetten. En in het begin van nee, het is voor jou hij dat veel meer? Nou... Ik durf wel Federer te zeggen. Dat is ook een beetje mijn hoop. <laughs> Daar moet ik wel bij zeggen. Maar ook Djokovic. Ik ben, ben wel benieuwd hoe hij op gras speelt. Uh, dat uiteraard goed. Maar uh, die heeft ook zeker... Uh, nou, ja. Het komt door met bekende namen. En nu heeft Murray gewonnen. Uh, Djokovic is uiteindelijk doorgebroken. Hè? Nou ja, het duurde al jaren natuurlijk goed. Maar dit jaar extreem. Beetje Zit wel bij elkaar in de helft, Djokovic-Veren. Uh, ja. uh, nou, je hebt Murray, heeft Queens gewonnen. Weet je, dat zegt ook wel iets. En die Murray heeft, heeft ook eigenlijk de beste long van iedereen, vind ja, ik. Ja, dat ja. ik ook. Ja, die ja heeft Rod Parijs, Roddick dus... en uh, Nadal in zijn helft. Ja, dat vindt hij wel lekker, Roddick. krijgt die heeft tempo. Die Djokovic heeft zich op Queens teruggetrokken met een knieblessure. Speelt dat door? Nou nee. ja, weet je, het kan heel erg goed zijn. Gewoon uh, zorgen dat je op Wimbledon topfit bent. En als nee, want hij had zich ook iets... teruggetrokken op uh, Monte Carlo. En hij wint daarna Madrid ja, en, uh, en, kan... en Rome erachteraan. Dus, zo dus zo dat zo. zegt niets. Nee. Nee. nee, die knie heeft hij al ingetaped sinds de Australian Open. Zijn schouder ja. ook. Dat zijn allemaal van die ja, kleine pijntjes waar je als topsporter mee leert leven. Ja. Ja. Waarom zeg je ik hoop op Federer? Nou ja, dat vind ik het nog steeds. Zelf af vind ik het al, nog steeds mooi. of Natal. En ik blijf ook een beetje vinden dat het, het tennis van de laatste jaren... Kijk, vroeger had je echt extreem goede grasspelers... en extreem goede gravelspelers. En nu heb je gewoon heel veel... een beetje hetzelfde. Dus ik mis een beetje de extreem goede grasspelers. Het feit dat Federer uh, ook al op gras heel veel van achteruit tennist... Dat vind ik eigenlijk jammer. Die speelt niet continu zo's volley. Maar dus dat heeft dat, ook dat te maken misleggen. met het gras. Dat ja, de ja, laatste 100 jaren 100 is anders. absoluut langzamer is 100 geworden. Ondergrond is anders. Het, het verschil, verschil tussen greffel en gras is veel kleiner ja, geworden. Dus ik de, heb dat ervaren mijn eerste jaar op Wimbledon 97 en uh, mijn laatste jaar 2004 dat je daar echt, echt zo'n groot verschil dat je gewoon echt vanaf de baseline moest gaan tennissen. Ja. Je zag op dat moment al geen zo's volley spelen. Is dat hoe het gras wordt gekweekt? Wordt, wordt gekweekt ondergrond? De grond? Ik heb geen, geen idee. He? Ik graszaad. heb geen idee. Echt niet. Hebben ja, ondergrond is het graszaad De is veranderd. Uh, ik geloof dat ze het een jaar of tien geleden hebben gedaan. Hè? Nog om de hele snelle serveerders. Hè? de ja. tijd van Edberg, Bekker, Sampras, Ivanicevic, om dat een beetje te temperen. De ballen zijn langzamer geworden. Het verandert ongeveer iedere week of iedere paar weken spelen ze met een andere bal. Maar dat is wezenlijk van invloed op de snelheid van het spel. Met name het slaan van Aces. Ja, maar ook de hoogte van de stuit. je ziet hoe hoog die topspinballen van Nadal doorkomen. die zitten gewoon boven je schouder. Dat kon vroeger op gas echt niet. Nee, topspin was sowieso geen. Een kickservice wel, maar een topspin. heb je nooit. Vlak was echt iemand van slaan. Daarom wat jij zei, Michiel, zo straks over die Italianen. die dames nu vooral. Die sliceballen die weer een beetje terugkomen, dat is wel mooi. En ik hoop dat dat juist op gras ook weer heel effectief gaat worden. Ja. John, jij zei net, het is of Nadal of Vedere waar je fan van bent. Ja. Wie is bij jou dan? Ja, bij mij is het uh, ook Roger Vedere. Uh, alleen, ja, ik, ik moet wel zeggen dat het zo knap is wat Nadal doet. In een in tijdperk waar de grootste speler alle tijden speelt... om die dan uh, ja, toch van zijn troon te stoten en al en, en, tien Grand Slam te spelen. Ik, ik vertelde gisteren tegen iemand... Ik heb Davis Cup team gespeeld, hè, Tjerk. je was bijna dubbel ja. uh, in, in, op, op Mallorca. En nou, hij serveerde nog geen 120 kilometer puur. Als, als we met z'n allen toen hadden gezegd dat hij twee keer Wimbledon zou winnen... Nou, dat iedereen je voor gek verklaart. En gewoon twee keer Wimbledon winnen. Dat, dat is, uh, dus dat, is, uh, dat maakt het ook weer dat, het, dat hij voor mij wel heel dicht bij Federer staat. Wie is jouw favoriet uh, Michiel? Nou, mijn favoriet is Federer, uh, is Omdat ik vind dat hij uh, toch een, een meer een allround spelletje heeft. En, en ja, ik kijk er liever naar. Ik vind het uh, esthetischer. Uh, ik ga niet helemaal mee in de mening van de andere drie. Ik ben een beetje eigenwijs als ik dus uh, kijk naar uh, de baansoort en de verhalen die ik daarover hoor. Ik heb deze week uh, op Rosmalen heb ik echt uh, heel goed gekeken van. Ja, dat zwaardere ballen en, en langzamer gras, ik vind dit wel meevallen. Ik denk dat het gewoon een heel, ook, ook een factor is dat de techniek van, van, van een heleboel spelers uh, met de volley op een bedroevend pijl is. En als je dan ook niet een echte service hebt waarmee je kan domineren... Ja, dan, dan heb je inderdaad net, net niks te zoeken. Maar het spel wordt, wordt ook niet meer aangeleerd. Het wordt niet meer aangeleerd. En, en aangeleerd. als je kijkt ja. naar de bijvoorbeeld van Nadal en de snaren die hij heeft... Ja. Die, die gewoon echt zo naar een paar centimeter dikker zijn... dan, dan de, de dunne rackets die die, uh, die uh, vederen Vedere bijvoorbeeld ja. heeft... dat is ook een mooi verschil ja, tussen de ja, twee. een groot ja. verschil, ja met de rekken van Federer, daar, daar, daar, daar kan je zulke spinballen niet mee slaan. Ja. Wie is voor jou de favoriet? Hè? Nou, zal Williams. ik dan... Uh... <laughs> <No>. <laughs> ja. Nee, ben de, de, ja, ja, nee, nee, nee. de mannen. Nou, laat ik dan zeggen... Uh, uh, laat ik gewoon uh, Novak Djokovic zeggen. Hij is niet bij heel veel mensen om me heen, hoor ik. Het is altijd Federer. In Nederland zijn de meeste mensen voor Federer... Uh, zeg uh, 70 30 is Nadal. En ze zijn bijna allemaal anti Djokovic. Wat ik, wat ik zo om me heen hoor. Omdat ze het hem een beetje een, ja, een, beetje een nare jongen vinden op de een of andere manier. Een fanatiek. Nou, ik, ik, ik heb heel veel wedstrijden van hem gezien. Uh, al die masters. Ik heb, ik heb de laatste twee jaar. Ik heb hem van een klein, verwend, uh, onvolwassen jongetje gezien... Die allemaal kuren had op de baan, neigingen had... dokters af en aan liet komen, fysio's op de baan. Heb ik hem ja, echt tot een volwassen man zien worden op de tennisbaan. Heel professioneel, bloedfanatiek nog steeds. Maar zo ongelooflijk goed tennissen. Tempo, atleet, eh, professionaliteit in zijn team. Hij heeft dus die dokter toegevoegd, dieet, fysio. Heel hard fysiek gewerkt. Nou, ik vind dat kortom, uh, een enorme waardering voor deze jongen. Dat hij dus uh, ja, tegen Federer en Nadal, die, die hegemonie van die uh. twee, dat hij daar tegen de stroom in is gaan zwemmen. En dat hij het heeft laten zien. Hoor. Niemand van jullie noemt uh, Annie Murray. Ik uh, hoop die won Annie Murray. Queens. Die hebben we net ook even genoemd. Ja. Dat die absoluut. Weet je, we komen natuurlijk wel uit bij deze vier. Daar een van het, daar die vier gaat het over. absoluut worden. En ja. Murray, het wel geweldig daar, zijn je, voor je, tennis als hij wil. Die heeft, queens, die heeft Queens gewonnen, dus hij is ook absoluut kans hebben. Ja, en wat John zei, hij zei: schema. Vier, het is het uitgesloten, uh, Michiel, dat iemand van buiten die vier komt? Nou, het is niet uitgesloten. Hè. Het, uh, het is zomaar mogelijk, en dan ben ik met John eens... dat, dat, dat het toch een, een te grote tol van Nadal heeft uh, gevergd... het hele Greville seizoen en dat hij, dat hij vroeg sneuvelt. Het is gewoon mogelijk. En niemand, zal, niemand van ons kan zeggen hoe dat nou met die knie is van Djokovic. Hè. Dus... dus ik, maar ik zie, uh, ik zie toch dat het voornamelijk van deze vier komt. En, en, en iemand. Kijk, het probleem is: er zijn geen spelers die constant genoeg spelen om uh, vier, vijf partijen hoog niveau te halen. Ze kunnen wel één of twee partijen hoog niveau halen, maar dan is de koek op. En een best of three, hè? Dan ja, lukt best dat best veel meer. Dit ja. is een best of five. Maar dus ja. vorig ja. jaar had je finale. Ja. Dat was ja. ook, dat zeg je van tevoren ja. ook niet. Maar ja, dat is ook een big server. Dat is ja. iemand met een hele goede server. Als er een uitzondering is bij de mannen. Dan, dan, zijn het, dan zijn de spelers die, die goed zijn in Roderick als het gaat. Drie om... jaar ja. geleden. Ja. Kan wel. Ja. Het kan. ja. ja. ja. Uh, we hebben het nog helemaal niet over de vrouwen gehad. We hebben nog een minuut of acht, uh, dikke acht minuten check. Uh, wie gaat er bij de vrouwen winnen? Ik hoop uh, stozer. Hoop je stozer? Ja. Nou, als je het hebt over speltypes waar ik uh, op zich van hou, dan zeg ik stozer. Dat vind ik gewoon een mooi speltype. Mooi slice backend, Gave service. Ik kan ook verleren. Dat vind ik nou een type speelster. Ja, ik zou het leuk vinden als die wimmelde wint. Michiel? Nou, ben ik helemaal met uh, Jack eens. Ik uh, stond vorig jaar uh, sprong gat in de lucht... toen uh, Skiavone tegen Stozer uh, finale Parijs speelde. Want dat zijn alle twee speelsters... die ook weer allround zijn. Een beetje alles kunnen... En uh, uh, eindelijk een beetje een, een, een einde maakte aan dat uh, alleen maar recht toerechten aan ja. van de baseline spelen. Wat natuurlijk met William's zusjes geïntroduceerd is. En, en eigenlijk iedereen probeert het uh, dan na te doen. Maar dat is het net niet goed genoeg. En uh, ja, ik zie ook graag uh, zo'n type speel, uh, te ver komen. Het valt me wel op dat ze af en toe is zo'n moment heeft van zwakheid. Uh, ja. Ik weet niet waardoor dat komt. Het, dat zal toch een mentale factor zijn. Waardoor ze plotseling vanuit het niks... een, een hele slechte wedstrijd kan spelen. Maar ja, uh, het, het is wel mogelijk. En ik zou het ook toejuichen... als, uh, als juist zo'n type heel ver kon. Son? Nou ja, ik ben, ik ben, ik ben het eens over de, de, de speltype... En, uh, en de afwisseling met name in het spel van Stoje. En dat, dat, dat zag je ook bij bijvoorbeeld een Justine. Die... Um, die beheersen alle facetten van het tennis. en uh, het, het is heel raar om te zeggen, want dat heb ik vaak als voorbeeld aangehaald... als je Mar Maria Sharapova een volley een, een, een laat slaan of een, een back-and smash... of dat soort uh, ja, slagen die je niet altijd speelt, of een dropshot... dat kunnen ze niet uitvoeren. En dat is, dat is natuurlijk heel gek als je, nou, je meerdere Slams gewonnen hebt... En, en dit soort meisjes die kunnen dat wel. Ja. En, uh, het gebrek dus aan touch, eigenlijk. Het gebrek als aan gevoel Maria, of gewoon ja. En dat heeft niks met mannen- of vrouwentennis. Dat is gewoon, ja, wat nou, kan je met een bal? een stukje talent. Ja. De, te de techniek wordt niet meer geleerd tegenwoordig? Nou, dat zijn nou precies slagen die je nog niet heel veel leert. Dat zijn vooral dingen die je ook op gevoel kan. Weet je, en dat... Ja, nou, dat maar maar zo'n type niet. als Sharapova, uh, die je noemt... die doet natuurlijk een paar dingen voor en backend en serveren. Ja, dat is gewoon die machine. doet ze gewoon ongelooflijk ja. goed. Ja. En, maar that's it. Ja, als, als er iets uh, een beetje leuks bij kon kijken, een dropshotje over een backhand smash... Uh, en Williams-zusjes ook, die ja, hebben ja, ook totaal, totaal geen gevoel, gevoel maar Dat is het power tennis. Maar daarom ben ik wel blij dat ze terug zijn hoor, voor dit toernooi. Want ik, als, als ik gekeken Tuurlijk. heb naar, naar Roland Garros dit jaar... Nou, het gaat niet de boek in als zijn de, de meest spannende Roland Garros bij de dames. En, en ja, dit zijn toch wel weer... Ze zijn er weer, het dus dat dat het geeft zijn. toch wel weer elan aan het toernooi. En, en, Jammer dat klein is ze niet is. Ja, jammer. Ja. Zeker. Laten we even over Serena gaan die won nadat ze door een voetblessuur en een long embolie een jaar aan de kant had staan. Een rondje. Yeah, feel like this is an, another chance that I have and I'm so excited to have another chance to play because I really didn't think I would be here, you know. 3 months ago I thought, wow, um I don't know what's going to happen to me, you know. It's just I was just happy to still be alive at that point. Ja. So. En... Venus uh, was vijf maanden aan de kant uh, vanwege een uh, heupblessure. Uh, jij noemde het net een zegen dat ze terug zijn, want anders is er niks. Nee, het, het, het echte charisma uh, qua speels, is, ja, dat ontbreekt een beetje. Het mooie gevecht bij de mannen, uh, diversiteit en de finales die we hebben gehad. En maar ook de voorspelbaarheid, want jullie zeggen allemaal, uh, die vier zijn het en uh, de rest, ja, nou maar ja. Kijk, dat is altijd, is het niet veel leuker nou, als je die voorspelbaar Het is altijd de discussie, dat, dat of dingen zijn voorspelbaar, dan is het niet goed. Of uh, het is niet voorspelbaar, dat is ook niet goed. En er zijn een heleboel mensen die kansen hebben. Er is dus niemand die domineert, dus dan wordt er altijd geklaagd. Ik vind het is zoals het is. En het is natuurlijk mooi als het een beetje in balans is. Nee, maar het gaat erom dat het maar, top is. Ja, het gaat erom dat het natuurlijk uh, top tennis is om is. te, ja. te is. Leuk om naar Kijk. te kijken. En, en een sport heeft sterren nodig, absoluut. Ja. Want Kijk, waar wat... jij op doelt, er, bij de vrouwen, er is geen ja. rivaliteit. Zoals we vroeger hadden, Navratilova-Evert. Toen hadden we graaf Celes. Toen hadden we Graaf-Hingis. Hingis-Williams-zusjes. Hadden we en williams zusjes kleisters Henna Geweldige rivaliteiten. Ja. Nou, die zijn er dus ja. nu niet, en dat missen we. Sharapova is misschien nog ook iemand, hè, zonder touch... maar die doet nog zoveel andere dingen zo verschrikkelijk goed... heeft Wimbledon gewonnen. Is redelijk weer aan het terugkomen na al haar ellende met haar schouder. Dus zij zou het vrouwentennis ook weer wat glans kunnen geven... Samen met de Williams. zusjes Ik ben benieuwd wat die Nali ook gaat doen. Toch? En Nali, de, de, Chinezen, oh, de eerste ronde, Toch leuk. Met ook niet zullen gaat doen. Vooral naar zo'n mentale boost die je krijgt. Het kan een boost zijn. Het kan ook juist weer zoiets zijn van dat je dan even, nou, nou, dat zal niet zo gauw. Maar ik denk wel dat ze misschien daardoor ook juist even een terugval kan krijgen. Omdat ja. Je ja, maar net dat heeft ze na de Australian Open gehad. Hè? Want daar stond ze in ja. de finale, toen heeft ze vier, vier keer op rij. Precies. Eerste ronde verloren. Toen wist ze niet meer hoe ze moest spelen na ja. al die aandacht. En met Parijs stond ze ja, er weer. Dus ik denk dat zij ook een heel goed toernooi nu. gaat draaien. Er zijn veel heleboel outsiders ook bij de dames. Er zijn een heleboel spelers die Dat maakt het dan wel weer leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Verwachten jullie ook wat van de uh, Williams-zusjes na zo lang weg geweest? Ja, ik denk een slim nou. toernooi. Uh, ja, als je kijkt. De, dat voorbeeld kan je bijna niet meer aanhalen met, met Kim Klaijsjes... Die, die zo lang eruit is geweest en het eerste toernooi weer uh, US Open wint. Dat is of Martina echt. Hingis, die toch ook een paar jaar niet ja, speelde en ineens dus, terugkwam. Uh, en dat, dat, zou, dat, bijvoorbeeld, dat zou dus nooit bij de met mannen de heren, uh, zou nooit kunnen. Ja, Maar Gaan. één ding hebben ze nu tegen, de Williams-zusjes. Venus is 30, Serena 29. Ik ga wel één uit de hooghoedraad, ja. ja, John. Ik weet dat, uh, dat Richard, Richard, Richard notabene op Barcelona. Ja. Op Barcelona. Ja. Zes maanden was hij eruit ja, het en dat was zijn eerste toernooi op Greffel in Barcelona. In, in, het, in het hol van de leeuw op Grevel, dat is toch is, dat is Hij geen was knap, maar geen ja. grenslem. Geen twee weken lang zeven wedstrijden winnen. Ik ja. kijk eigenlijk het meeste uit naar de, naar de eerste honderd partij tussen uh, Mahu tegen, uh, ja, tegen Isne. Dat is toch ongelooflijk. Heb je al een kaartje, John? 128 spelers en dan gewoon weer die ja. wedstrijd. En weer die wedstrijd die vorige keer... Uh, die moeten wat ze was natuurlijk het, uh, op dezelfde baan Drie plaatsen. dagen, vijf minuten. Dat is toch ja. gewoon de eerste ronde. Ik dus denk ja. dat ik de derde dag ga kijken. Ja. Jij ja. geloof, ja. Jij ja. geloof ja. niet de tijd. Ja. Nee, dat is fantastisch. En nou, we nou, nu gewoon drie keer zes twee of zo. Ja. Daarom, mannen tennis zit ook even in een hoek waar alles mee zit natuurlijk nu. Dus... Ze beleven gouden tijd. Ik wil voor de laatste twee minuten nog even naar de vrouwen terug. Dit dit was wel een hele leuke, ja. Uh, Wozniakki uh, uh, is als eerste geplaatst. Uh, wordt helemaal niet genoemd door jullie. En heeft ook nog geen Slam gewonnen. Nee. Nou ja, kijk, wat ik niet begrijp bij Wozniakki is uh, hoe zij haar toernooischema gepland heeft de afgelopen niet weken. Geloven, want nee. Ze begint dus, ze speelt voor Roland Garros speelt ze Brussel, komt helemaal vermoeid aan. Half op Parijs. Gemaseerd. En vervolgens speelt ze Kopenhagen, Indoor. Op hardcourt. Op hardcourt. Ja. ja, ze is eigenaar van het toernooi. Dus ja, dan hartstikke het wel. leuk, Marcella. Ja, maar belangrijk. als jij dus later herinnerd wil worden als een grote speelser, dan weet je ja, net dat zo goed dat er maar één drijfveer Dan is er maar één drijfveer. Ze ja. drijf. kent slams winnen en daar doe je alles voor. Als ja, je maar, en is er is maar één dus in geld. de wereld bent ja. en je gaat dit soort dingen doen, dat ja. vind ik onbegrijpelijk. Ze hebben een andere drijfveer. We komen op ja. weer op een eerdere discussie terug. Lijkt het wel? Ze ja. heeft drijfveer, heeft zij uh, absolute uh, financiën. Ja, dat kan geld. Niet. Anders, anders, anders dus maak je dat soort keuzes niet. Maar Dankjewel. dat is haar vader, dat is Caroline zelf niet. Caroline is nog maar twintig, dus die heeft nog nee, een goede tien jaar heeft, te staan. Uh, maar wel wat, uh, papa Piotr ja. heeft het uh, aardig daar uh, in de hand. Nou, wil ik van jullie toch allemaal nog even de naam van de vrouw uh, horen die gaat winnen, Marcella? Nou joh, uh, Maria Sharapova. John? Serena Williams. Jack. Ik ga voor Stozer, maar dat is ook weer omdat ik dat mooi zou vinden. En omdat je dat al heel duidelijk gezegd ja, uh, hebt. Ik ben het helemaal met Jack. Uh, dus ik ga ook voor Stozer. En ik zou het fantastisch vinden. Marcelo Mesker, John van Lotte, Michiel Schabers en Jack Bostra. Uh, ik heb heel veel geleerd over tennis het afgelopen uur. Bedankt. Graag, gedaan. Graag gedaan. We zijn terug naar het NOS-journaal van 9 uur. Met dan onder andere Andere Tijden Sport over Anton Geesink En een documentaire over Thomas Dekker, de wielrenner... die twee jaar wegens doping geschorst was. van kwart over twaalf tot twee, de perstribune. Al uw vragen en opmerkingen over de media kunt u bij. Govert van Branko blikt terug op de afgelopen media en sportweek. Het complete oerbos is volledig vernietigd. De gast is KRO-presentator en wereldverbeteraar Sander de Kramer. Als je dit hier ziet, staan het kippenvel om mijn armen. En ook voormalig toptennister Manon Bollegraf... over de stand van het vrouwentennis. We hebben een hele goede jaar gehad dat we een aantal spelers in de top 50 zelfs hadden. Verder hoort u wie ik eigenlijk ben. Wie bent u? Wie? Nou, ik. Morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee, de perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Noordsea Jazz, 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nu je kaarten op northseajazz.com. Het zijn de Ziggo zinderende overstapweken.